Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het testbeleid gaat veranderen. Vanaf morgen hoef je bij milde klachten niet langer naar de GGD voor een test. Een zelftest is dan genoeg. De test thuis blijkt toch betrouwbaarder dan gedacht, zegt Ron Freese. Inderdaad, uit allerlei onderzoek blijkt uh, dat... Uh bij mensen met milde klachten die zelftest bijna net zo betrouwbaar is als die bij de GGD belangrijk voordeel voor het kabinet is natuurlijk dat ze door dit zo te doen de kritiek wegnemen op het gebrek aan testcapaciteit wat er vaak is mensen bij wie de zelftest positief is moeten dan alsnog langs de GGD. De politie heeft beelden van acht verdachten van de rellen in Rotterdam online gezet. Op de beelden zijn zeven reilschoppers herkenbaar te zien. Eén van hen is onherkenbaar gemaakt omdat hij waarschijnlijk minderjarig is. De politie hoopt met hulp van het publiek te achterhalen wie er op de foto's staan. Op 19 november braken er rellen uit in Rotterdam. 49 mensen werden toen opgepakt. De competities in de hoogste klasse van het amateurvoetbal... worden tot half januari stilgelegd, zegt de KNVB. In de avondlockdown mag er niet gesport worden na 5 uur s middags. En De bond hoopte dat het kabinet nog iets aan de eindtijd zou veranderen. Maar dat gebeurde niet en dus stellen ze wedstrijden uit. Sinds de coronapandemie zijn we massaal aan de wandel. In één jaar tijd hebben we met z'n allen 1,8 miljard ommetjes gemaakt. Want ja, de keuze voor een andere activiteit tijdens zo'n lockdown is niet echt reuze. Chill, even je hoofd licht maken. En gewoon ja, wat is er anders te doen? Niet heel veel. Dus dan maar wandelen. Vroeger deed ik het eerst nooit. En nu doe ik het toch wel veel vaker. En ja, je merkt toch wel dat het echt fijn is om te doen. Het wandelpubliek is volgens Wandelnet ook veranderd door de pandemie. We zien steeds meer jongeren die het wandelen ontdekt hebben. Of jongeren die dus voor die tijd minder wandelden. Maar die ook van plan zijn om dat te blijven doen, ook na de pandemie. 84% van de wandelaars verwacht ook na de pandemie meer te blijven lopen. Het weer vanavond en vannacht wat regen. Het koelt af naar net iets onder nul. Het kan dus ook glad worden. Morgen bewolkt, in de middag regen en een graad of vier. een verkeersabdate. verkeersabdate.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 En dan heb ik ook nog, uh, nog iemand uh, zitten. die net als ik uh, ook redactioneel werk uh, doet. Maar hij is hoofdredacteur van Rotterdam. Bij 3 voor 12 dan. 3 voor 12 Rotterdam, uh, Thomas Hartenveld. En die werkt uh, nou samen met uh, Conjo Vergeer. En op een gegeven moment uh, zat uh, deze man, die Conjo Vergeer. Uh, afgelopen zondag bij Indie Excel een, een, een lijstje te doen.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 voor wijsheid. hier, is de is een fucking van het, de Niets is wat het lijkt van Steenkoud. Volgende week komt er nieuwe single uit en daarvoor hoorde je Out to the Quiet en dit is ook zo'n single. Die naar mijn idee best uh, wel hoog uh, scoort in het uh, persoonlijke lijstje van deze jongen. De single van Kite Arcane en Not Strong Woman. Yeah.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 Want uh, op een gegeven moment was er wel, wel, wel, wel grappig. Uh, er was een vraag uh, van, uh, vanuit 3 voor 12 Noord-Holland van... Ken je die bit? Ja, uh, nou en of. Ik uh, bedoel, uh, die foto is daar het be uh, bewijs van. En als we het dan toch over hoest hebben, dan hebben we aan de telefoon... Ludwin, goedenavond. Hey, ja. Goedenavond. Ja, ja, ja. ja Want uh, er is alle aanleidingen uh, om weer uh, even bij te gaan praten. Want uh, jullie uh, hebben sinds vorige week ook weer een nieuwe single uitgebracht.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 uh, toen zagen we dat voor de, uh, de dakdagen in Rotterdam. Ja, was dat een was het. We de ja, dakdagen. Een wedstrijd de je uitgeschreven. En uh, je kon dan een, als je een video opnam, opgenomen op een dak. dan deed je mee aan, de, nou ja, aan die wedstrijd. En dan kon je nou, verschillende prijzen meewinnen. waaronder een optreden in Baruch bijvoorbeeld. Ja. ja. Uh, en nou ja, wij hadden natuurlijk van: nou, oké, okay, we kunnen heel netjes op een dak gaan staan. zoals de vraag, maar we kunnen het ook. Uh,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 Ja, uh, kortom, uh, ja, je kunt hem overal vinden. Zijn jullie zelf nog ergens op te vinden, of...? Uh, nou, voornamelijk in de oefenruimte. <laughs> goed. Uh, nou ja, zie de sociale media, dan kom je er vanzelf wel denk ik uit. Hoefs, ja, ja, Bent, Hoefs. Ja, nee, ja op, in, inderdaad, op, op Instagram en op Facebook en uh, YouTube. En ja, uh, Bij uh, Instagram is het, uh, geloof ik, Hoefs. Uh, schuine uh, Wat is het? Hoofs underscore music. Un underscore music, ja. ja en uh, op uh, Facebook is het uh, Ho Hoefs Band. Hoefs.band, Band, ja. Ja, Hoefs.band. Band. Uh, helemaal goed, uh, we gaan hem uh, draaien. Hier is uh, Hoefs met uh, Klaas. We're Wat was dat? Met Closure. My heart Lekker op, nog een stukje. The more, the Net als...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 take long before it's gone. It won't take long before it's gone. Substantial the rules that you already did forget, try to see the things differently like you always used to do, find your both eyes blinded by the illuminated truth. All. That's all Getting wake-up calls from application notifications